UPS zou ongeveer 5 miljard euro voor TNT Express betalen. De prijs van een aandeel wordt waarschijnlijk 9,50 euro. Afgelopen vrijdag moest voor een aandeel TNT Express 9,35 euro worden betaald. Volgens de Financial Times en Bloomberg wordt de deal komende dag bekendgemaakt. Het winstgevende pakketbedrijf TNT Express is vorig jaar afgesplitst... van de postactiviteit van het voormalige TNT, sindsdien PostNL heet. UPS is de grootste pakjesbezorger ter wereld en wil de TNT al langer inlijven.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 Bij Volendam hebben loslopende stieren een verkeersongeluk veroorzaakt. Zeven stieren waren losgebroken... en daarvan liepen er twee op een doorgaande weg bij Volendam. Een auto botste tegen de dieren aan. De twee stieren zijn dood. Bestuurster van de auto heeft nekklachten. De andere stieren zijn inmiddels weer terug in het weiland. En dan nog het weer. Vannacht opklaring en droog. Het wordt rond het vriespunt. Overdag veel zon en 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Hartelijk welkom bij de Echte de Radio Show van Fons. Mijn naam is Jan Roos. En hier is Jan Heemskerk beeldtijd geluid heb je op EchteJannen.nl. De hashtag op Twitter is EchteJannen. En je kunt natuurlijk inbellen voor de echte Janne. Een radiospel. Het gaat telefoonnummers 0800 1121. En natuurlijk voor een er. En de stelling van vanavond is: Samsung of niet? De sociale democratie is dood. Een prachtstelling. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet? Dat is dus genetisch bepaald. Dus roep je eerst dat je de boete gaat betalen voor niet openbaar maken van giften aan de partij. Maar oh. zeg je nadat je bent en oh. dat je misschien toch de boeken openbaar maakt. Oh. Zoals hier Robrikman van de PVV. Dan ben je een onwijze Johan. Ja, laten we nog eens even Kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja! Yep. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Oh oh oh, Laten we dan maar beginnen met de winnaar van deze week. Oh, Diederik Zabson. Oh, oh. En op zo'n positie voeren, dat zal ik. Met alles wat ik in me heb. En met iedereen die ten strijde wil trekken... En toen ging hij bijna huilen. Ja, de badmuts die heeft gewonnen. Diederik is uh, van alle anderen ja, toch uh, eigenlijk uh, de winnaar geworden. Je had natuurlijk uh, ja, heel veel concurrentie, had hij trouwens ook niet. Maar goed, uh, hij heeft wel een andere aanpak dan Yasmin Cohen. Hij is agressief, hij wil gelijk iedereen alles aan. En preken voor parochie, Ja, dat, dat eigen parochie is toch wel makkelijk. Hè? Dus de handjes kreeg hij snel op, gaan, op elkaar. Maar dat is wel iets anders dan in debat gaan met premier of met Greet. Dus uh, we wachten gewoon maar af. Maar in ieder geval, de P van de A is weer links. Net wat we nodig hebben, joh. Een schoorvoetende felicitatie oh! voor Trierik Samson, Uit. de Jan van de Week. Dan. Oh, ja, maar. Nee. Uh, die, dat is, blijft gewoon een Johan, hoor. Oké, okay, gelijk heb je ook. Uh, over Johans gesproken hebben we nog even iets met Volk van de Graaf. Ongeacht oh, wat ik zelf, hoe ik zelf mee wil werken, justitie, die staat gewoon hier toe. Nou, dus natuurlijk een uh, vreselijke pannenkoek als je iemand omlegt en, uh, nou ja... Maar je bent nog een erger mens als je dan dus zegt dat je daar eigenlijk helemaal geen spijt van hebt. Maar je bent wel heel, heel erg verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk fout bezig. Als je ook nog een keertje roept dat je het zomaar nog een keer zou kunnen doen. Nou, die uh, malle hond, die, uh, die dolle hond moet ik zeggen denk ik. Die komt uh, over twee jaar vrij eens zo doorgaat, Jan. Ja, lekker. Ja. Wat moeten we nog Waarom noemen ze dat tegenwoordig. Uh, die gozer die, uh, die, die, die, die zegt gewoon van, ah, ik doe morgen weer als ik op straat loop. En moet je die dan op straat laten lopen, Jan? Nou, ik vind dat er op onze straat niet zo gek wel plaats moet zijn voor de likes van Volkert van de G, Jan. Dat is toch wel een Uber-Johan van de week, van de ja. maand, van het jaar. Daar hebben we ook niet over te de discussiëren, denk ik nee, zo. Denk oh, je niet. moet nou eens opletten wat er nou gaat gebeuren. Wie gebeurt er? En Mark Rutte! Hoe kan dat we de PVV ook niet te belangrijk maken, voorzitter? Echt niet. Ja, het Europees Parlement eist dat onze premier afstand neemt van het Polemelpunt van de PVV. En wat doet Rutte? Die zegt: bekijk het even lekker. Dat is niet mijn website, vriend. En uh, ik bemoei me niet met ideeën van andere partijen. Heeft hij volkomen gelijk in? Of moet Rutte ook alvast zijn excuses maken voor alle idioterie die GroenLinks nog wil? Hé, Jan, zijn ideeën van andere partijen hoeft hij niks excuses voor aan te bieden. Beetje het is juist ook paardje. Ik ben het een met je eens. Nee, maar ik neem het gewoon een keer op voor Mark Rutte. Doe maar lekker. Mark Rutte, deze week. Doe maar lekker. Voor deze keer dan. Doe maar lekker. Nou, voor wie we dat zeker niet kunnen zeggen, is een pauze Benedictus. Directione Principis Apostolorum, Directionem Tuam Erga Ecclesiam Roborari. Ja, dat dacht ja. ik ook al. Dat, ja, ik dacht ja, het al. Ja, het was Latijn en het betekende zoiets als. Uh, ik heb een nieuw parfum, want dat is het nieuws van de week. <laughs> Jazeker. En het moet niet gekker worden met de jongens in het Vaticaan. Waar komt de pauze deze week namelijk mee? Excuus voor, voor de voor de kijk? Voor Natuurlijk niet. Hey, sorry voor de miljoenen eetstoden vanwege aanhoudende propaganda... voor het onbeschermd vrije in Afrika. Nee, dan zeker niet. Oh. Nee, er komt een nieuw parfum. He, he, een parfum dat Benedictus. Nou, als God bestaat, dan, dan, dan, dan jaagt hij dat snel weer. Of ik klinkt dat merk ik. ik. ben het er zo mee oneens. Ongelooflijk, de pauze met de pauze parfum. Waar zou dat naar ruiken? Dat zou waarschijnlijk water. naar... miro. Naar, naar, naar, naar kinderbilletjes. Ah, uh, dat is niet Jan. Oh. Maar goed, wat doen we de pauze? Ja, uh, ja, ja, Johan. Ja, een ontzettende Johan. Jan, of, Johan Jan, of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. En nu is het tijd voor een jeugdheld, want onderweg naar het vijandelijke doel kwam weer onze gast vroeger keer. Tegen en de laatste keer, ja, dan kwam je onzacht in aanraking met het gras. Zo'n milde middenvelder was Jan van Halst. En zo hebben we het graag. Een hartelijk welkom voor onze favoriete kuitenbijter van Waleer, Jan van Halst. Nou, Jan, welkom. Goedenavond. Ja, dat is even schrikken, dat, dat het bedaarde echo. sportvoetbal gebeuren van net. Ja, we, ja. Uh, ik overdrijf niet hoor, uh, uh, Jan. Want we mogen Jan zeggen, hè? want je bent een echte Jan. Jeugdheld. Ja. Echt waar? Nee, is dat da zo? Ja, ja. Ja, ja, je liep toen op. op het uh, was waarvan dan? Nou, je liep dus. Uh, Jij uh, zat bij Ajax, mijn club. En toen was je aan het voetbal tegen Feyenoord, niet mijn club. En toen liep het bloed uit je hoofd met liters tegelijk. En je had eventjes snel een soort, soort klein uh, dameslipje op je hoofd gewonden. En, en je bleef gewoon doorballen. En toen dacht ik: wat een kerel, wat een held, wat een En zo word ik ook later. Weet je het nog eigenlijk? Jawel, jawel oh, dat weet wel. ik nog wel. Ja. Okay. Ja, dat het klonk de... er een beetje onbeduidend voorval, namelijk. Maar... Vond je dat onbeduidend? We, dat weet ik helemaal niet, jongen. Ik weet helemaal lang. Dat is jouw malle jeugdherinnering van Jan van der Hals. Dat hij met een dameslipje op zijn hoofd tegen Feyenoord doorvoetbalde. Heb je er goed nog gescoord of iets anders in Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> ik wilde alleen maar tegen, hoor, mijn voetbalcarrière. Ja, echt scoren kon je niet, hè? Nee, nou, nee, zo, nee, Ja, penalty's af en toe. Oh, dat is wel een... leuk. <laughs> uh, maar, maar, maar we gaan het straks uh, over voetbal hebben. Want uh, ja, eigenlijk wordt het gewoon een hele totale voetbaluitzending. Maar we, we pakken eerst even de actualiteit erbij. If you don't mind. Ja, ga je gang, joh. Of zeg ga je van, nee, ik heb alleen maar verstand van een, van een spelletje. Nee, nee, nee, nee, ik laat me verrassen. Maar nou, als je maar niet het over politiek gaat... Uh, bahram, nee, nee, nee, dat, nee, gaat we helemaal niet doen. Nee, dat zullen we ja. echt niet oh, okay. doen. Wat vind je nou van Diederik Samson? <laughs> <laughs> ja, dat een mooi kapsel. Ja, ja, ja, precies. Ja, je ja. noemde net met, met de badmuts en zo, wat is ja. daar mis mee? Helemaal niks. Ik nee. vind de kale bijzonder, uh, bijzonder, uh, hoe noem je dat Jan? Ik weet niet, je, je wou je wel aantrekkelijk gaan zeggen. Nee, ik wou niet aantrekkelijk, je zeggen, je maar, nee, wou aantrekkelijk nee, maar, dat ja. was zo'n leugen nee. geweest. Joh. Nee, nee uh, de badmuts. Uh, Volkskrantcolumnist uh, Bert Wagendorp, die noemde Dirk Samson Femke Halsema met een badmuts. Dus ik wil niet gelijk jouw <laughs> koep hier aanvallen. Ik probeer gewoon een beetje mee te doen met, met de intellectuelen van de Volkskrant. Oké. Okay. Ja, begrijp ik niet. Maar Wij Samson... Ik niet voor de badmuts nog, trouwens? Hou eens even op man. Nee, ik, we, ook, we, we gaan niet over mijn haar hebben. Oké. Okay. Meneer Van Halst. Ja. ja. <laughs> maar uh, PvdA, wordt u daar warm van? U? Je? Nee, nee, daar word ik niet zo heel erg warm van. Wat ik, wat ik wel, uh, wel frappant vind is dat, dat uh, zeg maar de visie van een partij... Uh, in grote lijnen altijd wel een beetje in hetzelfde blijft... maar dat, dat uh, de gunst van de, van de kiezers heel uh, afhankelijk van zo'n ja, uh, zo zo aanvoerder. Hè? Laten we maar in voetbaltaal houden. He, dan, dan is het weer Wouter Bos. Nou, het uh, nee, is wel een aantrekkelijke man dan voor een hoop kiezers. En wat hij praat en de manier zoals hij praat. Ja, dat trekt dan weer een hoop kiezers aan. Job Cohen weer wat minder. Tenminste een heel andere doelgroep. Laten we het daar maar op houden. En ja, nou weer, uh, is iedereen weer van, uh, van Samson. Ongelooflijk. Hè? Dat je alleen maar wordt gevraagd als uh, Dus Moet je dan kijken? Ik uh, kan zo door voor een parlementaire nou, uh, journalist. Ja, je, je, je... Wat een kijk! Ja, maar hij heeft nog gelijk ook. Ja, hij heeft gelijk ook. Want dat schommelt. Als, en nu opeens zijn ze weer links. Ja, ja inderdaad. Dat, dat, maar dat waren ze waren een beetje links van het midden, geloof ik. Hè? Ja. ja, vind ik een beetje. Maar die, die, die, die andere kandidaten, eh, was er nog eentje dat je dacht: van... nou, die had eigenlijk moeten winnen? Ik noem hem Lutje Kobi. Nee, nee. Ik, ik, ik had een beetje moeite om haar te verstaan. Ja, een beetje. <laughs> ik vertelde jou, en het lag niet aan je orde. Zeg Zeg, jij nu, nee. nou, dat dat jij niet 94 jaar bij Twente gezeten anders? Ja, ja, ja. Ze ja. ook allemaal daar. Ja, ja nee, luchten. volgens mij kwam ze oh. even het noordelijke. Ja. ja, ze kwam ja. op, op, uit uh, Friesland ja, oh, ja oké, okay, ja, dat wist ik dan niet. Sorry, nee. nou, daar heb ik me niks gezegd. Ja. Jij weet weer niet dat Lutje Kobe uit Friesland komt. Oh, nee. voor nou eens een keer een krant open, man. Dat ja, de, de wist de, de Courant? Dat wist ik zelf. Dat wist Jan maar van Hal zelfs. Oh, en, die die, die, sla die slaapt alleen maar het voetbalkrantje open. Ja, ja, ja. ja nou. inderdaad. Oh, sorry Jan, want je kijkt er wel boos ah, naar. Had nee, niet, wel, helemaal, nee, ik had het niet helemaal, moeten helemaal, zeggen. Ga maar lekker door. Het spijt me zo. Hey, en uh, de heer Blink, van de PVV, nu we het toch over politiek hebben, die, die heeft dus een mail gestuurd naar Geert Wilders, ja. en gezegd, Polen Dat Polenmeldpunt, dat is een kut idee! Ja. Hij had zelfs het woord democratie hè, in zijn mail genoemd. Ja, maar dat wil, uh, dat wil Hero ook heel lang al. Ja, ja, ja, ja. Ik ben benieuwd wat daarop uh, gereageerd wordt. Dat is, uh, is alvast eerder ter sprake gekomen. En uh, ja, toen, toen werd hij even tot de orde geroepen in een, uh, in een kamertje ergens. Ja. Maar ja, hij is een beetje recalcitrant, volgens mij. Dus denk jij, uh, groep Hero... Binnenkort, want ik denk dat Geert die niet gaat tolereren. Een soort lichte afscheiding van de PVV? Ja, is... ja op PVV of af, light. Ja, ja, lichte afscheiding van de PVV vind ik wel heel goed. Ja, lichte afscheiding van de PVV. Een soort witte voet van de PVV. Dat kan een guggelzinnetje Ik had het al slecht, oh. Toch? Oh. Ah. maar. Nee, maar de grote grap is dat, dat. zeg je toch niet? Nee, maar dan Geert die is dus van ja. de VVD opgestapt en, en is dus de PVV begonnen. En nu, en nu gaat Hero nee, een Geert doen. Nee. Dat is toch niet meer uit te houden, of zo? Ik wel. Ja wel. Echt waar? Ja, wel. Geert vindt het prima. Heren heeft af en toe een uitlaatklep nodig en die roept dan eens wat. Echt ja, waar, joh? Ja, denk ik. Geen probleem? Nee. Nou, ik had het maar uitgetrapt. Jij wel, ja. Niet? <laughs> ja, niet? Ja niet? Jan, als jij de baas bent van iemand... Ja, jij bent de baas van de Playboy... en dan gaat de andere van de redacteur die gaat lopen gillen dat jij het allemaal niet goed doet... dan zeg je er flinke lekker op, joh. Of niet? Ja. Nou, dat, precies. Ja. Wel yeah. Nou, we gaan yeah. afwachten of de, het analist met Roos even een hals gelijk krijgt. Of ik. Ja, nee, we ja, zien volgende het Volgende week komen we er even terug. Ja, we bellen je volgende ja. week eventjes terug. We moeten, eh, ja, dit ja, dit moet wel uitgezocht Ja, ja. ja dit ja. moet we tot, tot, tot de boot. Ja, veel even, belangrijker we is. Even, ja, veel belangrijker. Veel belangrijker is. Eh, vorige keer die, die zaak met die, met die La Serpe een beetje, die, die liquidatietoestand. Uh, toestand. Blijkt nou dat het Openbaar Ministerie aan die kroogtuigen, zeker Lacerbe, uh, een heel smerig sujet, 1,4 miljoen euro heeft betaald. En hem nog, uh, dit, hè, dit, Jan, ben je er nog? Vieze Peter. Vieze Peter noemt. Ja, dan. dat is vieze ja. Peter. Nee, maar luister, dan krijg je dus een bijnaam. Ik zou bijvoorbeeld De bril heten. Ja. Hè, in een criminele wereld. Ja. Jij waarschijnlijk De Badmuts. Ja. Uh, Jan waarschijnlijk Ook de, bril. de Buik. Hoe de de is even lollig, joh. Hé, uh, Kale, hey, uh, De, de Buik. En hoe word je dan genoemd? Vieze Peter! Ja, maar hij zo, zou, Peter, ik zou, ik zou dat mee ze zouden een beter slimmer Peter kunnen doen. Want hij schijnt dus elke dag aan het Openbaar Ministerie. Hij is kroongetuige, dus hij moet die andere gasten ja. in het gevangenis zien te lullen. Dus wat gebeurt? Hij nou. zegt: dat wil ik wel, maar dan wil ik 1,4 miljoen euro. En dat, dat is ja. bewezen dat het be betaald ja, dat, is. Ja, dat schijnt nou, een NOS te weten. En, uh, en, dus als en, NOS iets in handen heeft, dan is het wel. Ja, bedoel. Nee, maar dat, ik geloof dat het ook nog eens... dat het voor een huis en een bedrijf was en zo. Maar het doet er allemaal toe. Rentevrije lening, dus weet je wel, nee, geen probleem. En hij wilde ook nog 2,3 miljoen euro... Jan, blijf je dit nog even bij? Voor... <laughs> voor, voor, voor, voor, voor, dat hij, voor, voor allemaal smart die hij heeft geleden, dat hij in de gevangenis moest zitten. is oh, dus echt je... joh? Ja, dat is echt heel verschrikkelijk. Maar, moet nou. Jan nog een mening geven? Of, ja. of, of praat je gewoon nee, een ik, denk, ik, praat Jan, ik praat Jan eerst even bij. En dan weet Jan, Jan leest wel een krant. Oh sorry. Ja. Wist je dit allemaal al? N -n nou, dit is volgens mij redelijk vers, of niet? Ja, ja, dat, dat, is is redelijk wel, ja. dat is wel een vers bedraagd. Ik denk, ik praat zo even bij. Jansen heeft een ander programma voor voetbal te praten. Ja. Sorry, Jan. Ja, ik moet even omschakelen. Ja, kom maar. Nee, maar het, het, het feit dat. Dus als je wat weet waar, waar uh, justitie uh, baat bij heeft. dan kan je dus geld vragen. Ja. ja. Oh, dat moet ik wel even onthouden. Precies. Ja. Oh, want weet je wat? Nee, nee, nee, maar dan ga ik op. ja, als dat brood in uh, te verdienen is. Nou, huh? 1,4 miljoen. Als, als wij met z'n drieën iets. Uh, ja. ja die vieze Peter die heeft nog iemand te helpen omleggen. Schrikt. Nee, dat is allemaal wel bewezen. Ja. Hey uh, Jan, nog <lacht> even over sport. Uh, uh, we, uh, we hebben al 188 miljoen euro uitgegeven voor de Olympische Spelen in 2028, die we niet krijgen. Dat is rijkelijk veel, hè? vind je niet? Vind je je een beetje belachelijk? Ja, vind ik ook veel. Kijk, en als het nou ergens, als het, als uh, zeg maar de, doel, uh, de Olympische Spelen een middel is om zeg maar het algehele sportgebeuren in Nederland op een hoger plan uh, te krijgen. Maar volgens mij is dat niet aan de orde. Dus nee. Dus dat is wel uh, uh, pijnlijk veel. En uh, moeten wij dat ook wel willen organiseren? Wij zijn natuurlijk gewoon een redelijk klein sneu landje. En Olympische Spelen moeten we het ook weer samen met België. Dat vind ik ook zo triest. Ja, zo'n ja. trieste nou, oort. Ja, dat heeft gewoon mee te maken hadden toen ook dat EK, weet je wel, in 2000. Ja, maar dat kan nog wel. En dat, uh, dat is nog wat te overzien. De Olympische Spelen is Olympische... wel een enorm evenement hoor, ja. om dat uh, te organiseren. Moeten we toch niet willen met z'n allen. Echt, echt een, een, een beslag op, uh, op de financiële het middelen. Het lijkt me ze ontzettend doen om 188 miljoen euro terug te verdienen. Ik zou niet weten. Moet het, beginnen, schijnt, het schijnt, er zijn rekensommen uh, van. Maar goed, dat was wel uh, in andere landen. Dus je moet even kijken of dat ook hier in Nederland zou passen. Maar dat je dat wel terugverdient op een of andere manier. Nou, ik zal je vertellen, er is een boek ooit verschenen. Ik kan hier de titel trouwens niet op opruiteren. Maar ik heb daar wel een deel van gelezen. Ik lees altijd delen van boeken. Dus dat is wel grappig. Er is tien barna's. Nou, vijftien wow, denk ik zo. Maar daar staat dus in dat je er nooit geld af verdient. Dat, dat is gewoon drie keer in, in de, in de geschiedenis. Ja, ja, ze zeggen ze altijd. Ze je, je, ze, zo... hey, niet, niet, niet, misschien niet rechtstreeks, maar er is zoveel toeleveranciers... En, vijfdrag, en verkeersregelaars. Asparteerders. Volgens mij alleen de afgelopen zomerspelen in Amerika... Dat was geloof ik Atlanta. Daar hebben ze nog wel iets van 20 miljoen verdiend. Voor de rest voor miljarden in het schip. Ik zou je sterker vertellen, Jan van Alst, nu ik toch aan het praten ben. Griekenland, een van de redenen waarom ze nu met hun ballen zo diep in het grind zit... komt door die Olympische Spelen van 2004. Is dat zo, ja? Ja, daar hebben ze okay. een paar miljarden bij moeten leggen. En dat zijn nou net de miljarden die ze niet hebben. Nou, ze hebben er wel meer niet, overigens. Nee. Maar, hè? Deze hadden ze ook niet. Dus moeten we dat willen? We zeggen van niet eigenlijk. Hè? Nee, ik denk dat het ook een brug te ver is. En volgens mij is ook niet, uh, staat in, niet uh, iedereen in Nederland erachter. En volgens mij internationaal uh, wordt Nederland ook niet helemaal serieus genomen op dat vlak. Dus is wat zonder geld. Nou, helemaal dus, eens. Nou, hey, over geld top. gesproken. Uh, er is ook een discussie deze week gaande. Van, uh, uh, ja, je komt natuurlijk uit, uit Twente. Je komt uit, uit de bierketenprovincie. Uh, het coma zuipen onder de jongeren. De home of de coma uh, The De land of de coma -suipers. Ja, hoor. Uh, dat die jongeren dan uh, leeggepompt worden, even op de Intensive Care, oh, nou, intensive care, uh, een beetje overdrijven. Ja. Eerst de hulp even leegpompen. Dat ze de rekening zelf moeten betalen. Wat vind jij nou? Want de coma-zuipers moeten ja. de rekening zelf Ja, dat ja, ja, het motto. Ja. ziekenhuisrekening. Ja. Dat vindt toch iedereen uh, logisch? Ja. Ja. Is daar discussie over dan? Ja, ja, daar is weer discussie over. Iedereen ja. heeft recht op verzorging, hè? En het uh, komt er dus niet van. Nee, maar ja, als je dit, dit doe je zelf aan, joh. Dat is, dat is toch ongelooflijk. Al, uh, al die jeugdigen die, die, die gaan naar die bouwketen en die laten ze vollopen. Het is echt verschrikkelijk, is het? Ja, eh, liet en jij zo, je vroeger wel eens vollopen? Nee, niet zo extreem als wat hier gebeurd is. Ah, je ik ben hebt ook natuurlijk was... uh, altijd gesport, ook... he, zo. Ja, ja, ja, Ik was keurig, uh, keurig uh, gedisciplineerd uh, jongetje was ik. Nee, natuurlijk. Deed... Na de wedstrijd ook, joh. Gezellig een paar biertjes drinken, maar ja, totdat je waggelend naar huis gaat en dan, uh, en dan, de volgende dag even met je kop schudden... en dan gaat het wel weer. Maar coma zuipen, zeg. Het is toch verschrikkelijk. Ja, ik begrijp het ook niet helemaal. Ik zou er ook een beetje, een beetje te zuinig voor zijn, want je denkt ja, dat je dat nee, toch. Maar daar gaat het juist om. Je wil het toch herinneren uh, Ja, oh, zuinig op je lichaam. Ik dacht nee, ik... zuinig op, op het geld wat je erin hebt gestoken. Dan ja, ja. net als overgeven na een avondje stappen denk ik, ja, ik heb er net voor 80 euro ingeflikkerd, ga ik er nou in één keer eruit gooien. En zo ja. heerlijk broodje zwammen met knoflooksaus erachter. Ja, nee, jaar, maar dat is gewoon zonde van het ja, geld. Ja, is dat denk ik uitbreken. Ja, ik denk dan. ja, ik nou, heb je gisteren je een idee. leuk feestje gehad, maar ik mag geen komen, dus ik weet het niet. Nou, ik ze van het geld. Maar dit is de reden waarom dat komenscharpje is ontstaan omdat ze uh, daar is veel goedkoper. Je gaat dus een bouwkeetje halen bij de Aldi een paar kratten bier en, uh, en je kan je vol laten lopen voor uh, ja, relatief veel minder geld dan dat je naar een of andere kroeg gaat. Dat is het allemaal uh, niet te betalen. Ik vind trouwens dat we die jongeren überhaupt moeten steunen, want als ze bij de Aldi kratten bier gaan halen en dan hebben ze toch wel een beetje hulp nodig. is dat van is dat Ja, dat is Oh, dat oh jij doet alleen bij de, de rijkere slijterijen? Nee. de duurdere Nee, dat is niet. Nou, ze hebben Schultenbrouw daar trouwens, hè. Dat is best wel te hagelen. Ja, lekker biertje hoor. Ja, dan ga je lekker ook biertje. naar de Aldi? Ik, uh, mijn vrouw had wel eens wat bij de ja. Aldi hoor. Lekker lekkere wijn hebben ze daar, man. Ja, echt en, maar, 2,95 een super wijntje. Ja, echt waar? Ja. ja. En uh, geen sytome hè? Het is niet dat je denkt van... Uh, goh, eh, ik dat ze even mijn schedel Helemaal zouden lichten. Niet. Nee, nee, heerlijk ja, ja. wijntje. Heerlijk slubbe wijntje. Ongelooflijk, hè? Dames en heren, jeugdheld Jan van Alst zit hier gewoon in echte Janne Ui, en maakt reclame voor de Aldi. Gebleven, <laughs> is hij nog gebleven of niet? niet? Ja. Dat, dat, is is toch, ja, maar dat is toch mooi? De tranen lopen over mijn rug. Kan gerust niet de hele nee, maar Wat ik nog supermarkt. erger vind, dat je, oh. dat je een ander verwachtingspatroon van me Dat vind ik nog erger. Jo, ik had helemaal geen verwachtingspatroon. Nou, Jan ik, heeft me net uitgelegd ik, ik, wie je bent. Nee, oh, okay. Okay. Ik, ik, ik wel. Ik dacht, ik dacht bij mezelf: van, <laughs> dat is iemand die het heel duur te shoppen. Die Echt, vliegt waar, rustig joh? naar het buitenland om bier te halen. Dat mijn jeugdheld, <laughs> Die met een bloeddameslipje. Ja, Feyenoord attaqueert. Die heeft geen praatjes. Die rijdt niet in een Jeep. Heb je een Jeep? Nee. Wat rij je? Uh, Volkswagen Touareg. Meen je niet? Ja. Dat is toch een Jeep? Nee, joh. Nee, een SUV-achtig? Ja, het is wel een grote... Maar, ja, maar het ja. valt wel mee. Bedoel, uh, laten we nou, eerlijk zijn. Het is nou, een, nee, ja. nou, nee, ik vind het niet meevallen. Ik vind een mega vind mee? Voor mij vind ik dat een mega-auto. Een mega -auto? Ja, ja. En een Touareg? Ja, oh. vind je niet? Ik vind het een superauto. Ja, ik werk bij de NPO, joh, de, wij lachen erom. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou. Ja, sorry. Ik heb ja. het nooit zoiets groots gezien anders. Jongen, een hele ik, ko mooie ik kom met de stadsbus hoor. Jan, joh, okay. maak, maak je geen zorgen. Nee, dus, nou. Hey, we praten straks met je verder, maar dan over voetbal. Ja. Uh, dus dan verwacht ik er, uh, ja, dat, dat, dat Ik vond dit het ook wel heel goed hoor. Uh, uh... Ja, nee, ik vond het ook fantastisch. Ja, echt waar, ik, nou, nou, ik zou zo nog een uur met Jan, Jan, Jan over de, de actualiteiten kunnen praten. Nee. Echt waar. Maar goed, uh, we praten zo even met je verder. Ja. De kokos is dan op het veld en de vogeltjes neuken. Hallo. Ja joh, Hou maar je mond. Echt niet te geloven. Dit Een zwanger meisje van 21 valt uit een bus, verliest daardoor haar baby en krijgt van langslopende agenten een bekeuring. Het lijkt het begin van een macabere mop, maar het is gewoon gebeurd. In Nederland. De aankomende moeder viel over een klein kind uit een bus en landde plat op haar buik. Met hevige pijn lag ze op de grond. Twee politiemensen kwamen aanlopen en wensten de identiteitspapieren van de kermende vrouw te zien. Toen zij erop antwoordde dat ze die niet bij zich had, kreeg ze een bekeuring. Voordat de ambulance er was, liep de agenten alweer verder. In het ziekenhuis bleek haar kindje dood te zijn. Een gruwelijk verhaal, maar het is een klein voorbeeld uit een veel groter probleem, namelijk de positie van onze sterke arm in de samenleving. Dit voorbeeld schetst het hele verhaal. Ten eerste ontbreekt er empathie. De agenten maakten zich niet druk om het slachtoffer, voelden de pijn niet, maar waren wel bezig met papieren. De zogenaamde regeltjes gingen dus voor het menselijk leed. Ten tweede, vragen om identiteitspapieren mag alleen als iemand een overtreding heeft begaan, dus als een vrouw op de grond ligt te kermen, vraag je niet om haar pas, maar of je haar kan helpen. Vind je het toch nodig om haar idee te zien, dan overtreed je daarmee je eigen regels, die eerst zo heilig leken te zijn. Zo zie ik steeds vaker agenten overtredingen maken, door roodrijden zonder sirene of zwaailichten, of op de snelweg harder dan toegestaan rijden, bijvoorbeeld. Arrogantie van de macht ten top. Ten derde, de politie is tot een sheriff van Nottingham verwoorden. Ze zijn bezig met de schatkist te vullen en niet met hun primaire taak, de bescherming van burgers. De flitskasten naast de snelweg zeggen genoeg. Ze staan daar om poem te maken voor de overheid. De veiligheid is er namelijk helemaal niet door geholpen. Niemand wordt beschermd als er anderhalf maand later ergens een accept op de mat ploft. Om totale anarchie te voorkomen, zou het prettig zijn als de politie in ons land zich weer druk ging maken waarvoor ze zijn opgericht. De veiligheid garanderen voor het volk die overigens ook uw salaris overmaakt. Doen zij dat niet, dan zal straks niemand iets aantrekken... als zij ergens kermend op de grond liggen. Nou. Dat was wel graag, niet slecht, Ik uh, had blag... graag aangekondigd, Jan, maar dan kondig ik hem wel af. Het was helemaal niet slecht. Hé, hey, maar je zit er wel een beetje aan, uh, mee dat je niet dat intertextie Dus doe het alsnog. Uh, ja, nee, nee nou ja, het was wel een leuk tekstje namelijk. Maar goed, laat maar zitten. Uh, hij begon onze gast als prof bij Utrecht... maar maakte natuurlijk naam en fame en roem bij Ajax... en vooral bij FC Twente, waar hij 224 wedstrijden speelde. Juist. Ja, en na zijn actieve carrière ook nog eens een keertje werkzaam was... als manager Algemene Zaken. Wow! We, we, we praten dus verder met onze gast Jan van Hals... de enige Jan Wouters die we sinds Jan Wouters zelf... op de Nederlands velden hebben mogen aanschouwen, Jan. Mooi echt. Ja, de, Deze intro die, die maakt alles goed van leuk, dat he? intro. Leuk, je Vandaag net... een paar weken, ja, ja, echt uh, hartstikke leuk. Hé, hey, uh, Jan. Ja? We gaan nou eens eventjes de diepte in. want uh, okay. inhoudelijk. Dat is in mijn leven. Nee, ja, dat weet ik. Je, was, je was, uh, probleem. Je zat net bij Studio Voetbal en ik heb het nog ervaren. En dat is oeverloos en allemaal hartstikke leuk. Maar wij gaan nou eens echt eventjes de okay. diepte in. Dus uh, staat de scoop jingle klaar? Ja? Hé, hey, uh, Jan. <laughs> Waarom ging je nou opeens weg bij Twente? Ja, ik was er klaar mee. Ik was er klaar mee. stadion was klaar. En uh, wat nieuws. Dus anders had ik de rest van mijn leven bij Twente uh, gezeten. Ja, dat is waar. Maar dan ga je naar het einde van het seizoen en niet in het midden in het seizoen. Nee, want jij rekent alleen in voetbalseizoenen. En, maar dat is, uh, zeg maar, dat gedeelte bij, bij de club waar ik werkte... was het helemaal niet relevant. Dat voetbal was bijna bijzaak. Ik had ook niks met het voetbal te maken. Het stadion was klaar. En uh, we gingen weer een fase in. Tenminste, we waren allemaal plannen aan het maken om weer nog verder uit te breiden, naar, naar, naar 40.000 uh, toeschouwers. Nou, los van het feit dat ik een beetje twijfel had... Ook of dat überhaupt wel verstandig was voor deze club... Uh, dacht ik, ja als ik dan nu ja zeg... dan moet ik de komende acht jaar sowieso blijven hier. Ja, verwacht, je vond het een beetje te overdreven, die uitbreiding. Ja, ik, ik heb wel wat twijfel over, hè. Het is, ik heb het meegemaakt van 13.000 naar 24.000, nou toen naar 30.000. Ik heb ook in de praktijk ervaren hoe moeilijk het is om dat stadion helemaal vol te krijgen. Het was echt hard werken met, met, met die hele ploeg mensen. Nou ja, en dan, dat hadden we vol, dus dat was ten einde. Dat had wat vertraging omdat we nog die stadionrampen uh, ja. tussendoor hadden. Hè. En, uh, of stadionongeval, moeten we geloof ik zeggen. Uh, nou ja, toen was dat allemaal klaar en toen dacht ik van nou, dit is het moment om, uh, om het dan eens gaan doen. Maar, uh, ja, maar, maar, maar FC Twente is toch gewoon een uh, subtopper slash topper geworden? Dus op. Dan ga je toch gewoon groeien? Groet, en, ja. Nou, ja, nee, groeien hadden we wel meegemaakt. De we nou, laatste acht jaar hadden we dat al gedaan. Dus ja, maar het, je had zoiets dus van, of ik moet acht jaar blijven, of ik moet iets anders. Er was niet iets tussenin. Ja, nee, nee, nee. nee. Maar weet je uh, waarom we namelijk de scoop Jingle al de klaar zit? Je bent namelijk weggegaan omdat je uh, ruzie had met Münsterman. Nou ja, dat wordt, dat wordt gezegd. En natuurlijk uh, hadden we wel discussies, maar dat was niet alleen met. Uh, maar wel een beetje heftige met de discussies. Commissarissen, maar, uh, ja, maar, dat, maar dat gebeurt toch in elk bedrijf wel. Nou ja, ja, we de... zijn gewoon nieuwsgierig, denk ik. Naar, ja. uh, uh, uh, de, je zet al ietsje van die sluier op. te uh, zeggen van nou uh, ja, ik wist niet zeker of dat naar dat 40.000 nou wel zo moest. Of die extra ja. laag met ambitie nou nog een keertje op moest. Ja. Dat was het gewoon. Ja, ja, inderdaad. Nou, in feite is het hè, dus dan gewoon, die, die Munsterman die wil het door. Ik zeg, Joop, je bent gek, zei hij. En, en hij zei hoezo, Ik bent een gek, je bent zelf gek. En toen <laughs> was het ruzie en toen ging je weg. Nee, But... het is geen ruzie. Laten we nee, eh, zo zeggen. Het was een, een hevige zakelijke discussie die wij ruzie noemen. <laughs> nou, ik weet niet hoe jullie met elkaar omgaan. Nou, oh, heel veel. Als je elke dag een, een dag zonder discussie is, is een dag niet geleefd, vind ik altijd. He, als je maar voorthobbelt hobbelt in jouw bedrijf... en je denkt, ach, je haalt je schouders op... en dan gaat een keer wat fout en je haalt weer schouders Jan, op. Jan, wanneer ben je jarig? Uh, ja, je april. 1 april, beginnen. dus dat is bijna. Uh, 20. 20 april. Oh, 20, april bijna, ja. 20 april. Ja, ja. En uh, is meneer Munsterman uitgenodigd op je verjaardag? Nou, ik vier mijn verjaardag al jaren. Nee, niet. maar stel dat, stel, dat stel dat je het zou doen. Stel dat je zou doen. Dan zou hij niet uitgenodigd worden. Ik nodig ik worden. Nooit, nooit iemand uit op mijn verjaardag. Nee, maar vooral no. Munsterman niet. Zelfs familie die, uh, die zegt... Ik, Jan, uh, lijkt niet geen, Jan lijkt me geen rancuneuze man om de hele van de, ja, van de, we we de van man. Man. Maar Ik moet gewoon even zeggen dat de ruzie was. Dan kunnen we verder met die show. Goed, maar ik ben het wel nieuwsgierig. Vind jij dat clubs in Nederland te vaak het idee hebben... dat ze groter kunnen worden dan ze in werkelijkheid kunnen worden? Ja, is. Is wel, dat is wel een gevaar, ja. Nou, weet je wat het bij voetbal heel vaak is? Dan, dan gaat het even goed. En dan ga je mee in die, die euforie die om je heen ont, ontstaat. Ja. En dan ga je ook op een gegeven moment meer geld uitgeven... dan, dan dat er binnenkomt. Ja, als je dat een paar jaar doet... Ja, er, zijn, ja, er zijn zo tien clubs aan te wijzen... waar dat de afgelopen jaren is gebeurd. Feyenoord is een heel mooi voorbeeld. En die zijn we helemaal terug naar af... Uh, hoeft geen nadeel te zijn, want je ziet nou dat ze er geen geld hebben om dure spelers te halen en dan komen al die talenten boven. Nou, dat, dat is alleen maar goed voor het Nederlandse voetbal. Maar dat gebeurt heel vaak, ja. En niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Had jij Co-Ariaanse eruit gegooid? Nee, want uh, als, je, als je je conformeert aan iemand, dan moet je ook de tijd geven om uh, iemand een plekje te laten vinden. In, ja, want dat uh, is dus zoiets. Dan ga je dus op een gegeven moment dan, dan eis je van zo'n club ineens die resultaat. Want het was vorig jaar goed en dit moet dit jaar dus weer goed of liefst nog wat beter. En als het dan niet lukt, dan heb je dus ineens een overijsprobleem. probleem. Met nou, van die hoge het, ambities. het probleem was, en daar uh, uh, heeft Jan ook een probleem mee gehad, is namelijk dat een uh, Munsterman doet het goed. Alleen het is een alleenheerser. En die heeft dus ook bepaald dat het moest opzouten. Ja, dat. En dat, dat zeg ik steeds, dat weet ik dus niet. Want ja, is wel ik, zo. Ik had ten aanzien van het voetbal geen enkele inbreng. Helemaal niks. Ik deed alleen maar. Maar je begrijpt eh, niet dat hij opeens weg wordt gestuurd? Nee, nee, nee. nee maar dat... dat is nu achteraf. Nou kan ik aan de buitenkant. Hè. En, en ik zat er ook niet meer toen, uh, toen hij weggestuurd werd. Ik, uh, maar ik vind wel als je iemand een, een, zo'n grote trainer. Want dat is het toch. Hè, voor het Nederlandse voetbal ook. Mooie resultaten uh, behaalt. Voor het Nederlandse voetbal ook. Uh, ja, die zet je niet zo na een half jaar weg. Dat is wel pijnlijk. Nee, en zo slecht ging het nou ook niet. Pardon, dat ging hartstikke goed. Ik zou je sterk vertellen, volgens mij ging het een stukje beter dan onder meneer McLaren. Als je puur kijkt naar de cijfers, ja, ging het, ging het beter dan onder Steve. Had jij, uh, begreep jij dat, dat McLaren weer terug moest komen, zo nodig, van Joop? Ja, dat is ook iets typisch uit het, uit het voetbal. Op een gegeven moment ga je uh, maar hangen aan het verleden, wat er is gebeurd. He, je ziet het bij PSV bijvoorbeeld, he, dat die roep om Hiddink eigenlijk al jaren aan de gang is. Nou, nu is dik. Nu moet dik komen. Nu is het dik, hoewel uh, ja, die heeft ook wel goede resultaten geboekt. En, uh, ja, dan, dan haal je ook iets in huid waar, waarvan je denkt, van, nou ja, dat is toen goed gegaan, dan zal het nu ook wel goed gaan. Maar dat is ook wel weer een gevaar, he, want een, een club die verandert ook. En je moet altijd kijken, zo, zo gaat het overal, uh, of de persoon uh, die je aantrekt, of die past bij, bij, bij de mensen die er op dat moment werken. Ja. Dus dan moet je wel altijd wel heel kritisch naar blijven kijken. Ja, dat die lijkt wel zo'n bijgeloof inderdaad soms. Hè? Zo van, ja, ja, ja. je hangt naar een soort van zekerheid is dat. Hè? En, en dat is, kan soms heel goed zijn, maar dat is wel, wel gevaarlijk. Er zit wel een risico in, vind ik. Ja, want ze hopen dat McLaren weer een succes van maakt. Maar, maar de clubs waar McLaren na Twente uh, heen is gegaan... dat ging nou niet echt lekker onder hem. Nee, je kan wel zeggen vrij dramatisch. Ja, best wel, best wel bijzonder slecht, zeg ja, maar. Ja, ja, als je kijkt naar Wolfsburg. En ik heb me er echt over verbaasd. Hoor. En ik vond het echt een hele goede, goede coach... En hij heeft echt FC Twente toen, uh, ik, toen was ik er nog redelijk bij betrokken toen hij binnenkwam. Hij uh, heeft echt op, een, op een, volgend, uh, ja, een volgend niveau gebracht, om het maar zo te zeggen. Hè, van die regionale club uit, uit Oost-Nederland. Echt wel een club met, uh, met landelijke uitstraling. Ik vind hem zo langzamerhand, uh, uh, als je hem zo bij Studiosport ziet uh, na zo'n wedstrijd. Het is een soort Monty Python-achtig dingetje wat hij wordt. Ja, maar dan, dat zegt, is het... hij, ja, dan zegt hij ja. Ja, dat gebeurt in voetbal. Hè. ja Dan kun je winnen en nou, verlies, maar Dat is ook, denk, nou, dat nou, is ook oh, een typisch shit. Engelse trainer ding. Dat deed, deed die jongen van VSV vroeg ik altijd. Die roept dat was ook zo op, was ook, was ook Heel braaf om uit te leggen. Maar ja, die kon nog wat? Jawel, maar die deed. Bij verloren wedstrijd stond hij daar ook van ja, dat is voetbal. En dat doen ze daar in Engeland allemaal. Maar Steve doen. zegt nou precies hetzelfde als wat hij vertelde in het kampioensjaar. En het is één groot verschil. De verwachtingen zijn anders. En dat is ook een fase waarin uh, uh, FC Twente terecht is gekomen. He, uh, zeg maar een paar jaar geleden waren ze hartstikke blij met de plek waar ze nou op staan. Ja, en nu is het uh, niet goed. Genoeg, er worden trainers geslacht of er worden ook miljoenen geïnvesteerd, ja, dan worden er ook verwachtingen gewekt. ja, sommige mensen zeggen ja, het verschil is dat ze toen die Ruiz hadden, die trapte ze er gewoon allemaal in. Maar als je nu eventjes naar die voorhoede kijkt van fc Twente... die John, de Jong en Chatley. Ik weet niet of er een club in Nederland is die zo'n voorhoede heeft. Nee, ja, ze hebben ook geweldige spelers. Nou, daarachter hebben ze nog ver aangekocht voor 6 miljoen euro. Ja, daar word ik en, niet warm van, hoor. Nee, maar ja, goed, het, het, het geld wordt wel uh, uh, betaald. Dus uh, um, ze hadden nog Mark Janko, die is in de winter weggegaan. Dus als ze in het eerst seizoen zelf, hadden ze een geweldige voorhoede. Ja, het komt er niet helemaal uit, maar ja, dat, dat kan, hè. En je merkt er gewoon in alles, in, uh, in de reacties en acties... Uh, dat het gewoon een topclub is geworden. Maar uh, ja, ze zijn vandaag ook weer gigantisch op hun bek gegaan. Is het afgelopen, dit seizoen... Uh, nou, normaal gesproken zou je zeggen wel, ja. Maar deze competitie... Uh, en ik, ik, uh, nou ja, ik heb hoezo heel veel meegemaakt. Als, als ze die wedstrijd is... van de week winnen... dan staan ze toch gewoon weer wat twee, drie puntjes uh, af. Ja, we de... hebben ja, drie ja, achter elkaar ja. verloren. We zijn ja. toch uh, drie hard verloren ook. Ja, ja, twee in de competitie. Eén in de Europa League dan. Hè, tegen Schalke en Vier van de week. Dus ja, voor een topploeg is dat, uh, ja, betekent dat crisis. Hè, als je drie keer achter elkaar verliest. Maar het klopt inderdaad wat je zegt. Als ze winnen komende, komende week... moeten ze uh, inhalen tegen de graafschap. Nou, als ze daar niet van winnen, die heb ik van de week zien, zien spelen. Dus, en dan staan ze inderdaad één of twee punten achter de koploop. Ja, dat is een beetje gedoe. Hè? Want tenminste, ik ben niet zo heel erg voor PSV. Ik dacht je, oh, kijk nou, die storten helemaal in elkaar. er wordt helemaal niks meer. En winnen ze vandaag opeens weer met 5-1. Ja. Ja, inderdaad. Ja, zo opportunistisch is het voetbal. Ik, ik moet er altijd wel om lachen. En dat is ook uh, de reden dat ik, dat ik niet zo echt... Um, nauw betrokken wil zijn bij het voetbaltechnische gedeelte. Dat heb ik al meegemaakt. Die, die opportunisme, dat opportunisme eromheen. Je wint een keer, je verliest een keer. en uh, De ene keer loopt iedereen de Polonaise. En de andere keer kruipt iedereen de kelder in. Ik, zit meer, ik vind het leuker om aan de achterkant te bouwen aan zo'n club... Uh, en dat, dat heb ik mogen doen bij Twente. Het is wel een beetje raar eigenlijk dat ze de Jan van Hals, de, de middenvelder, aan, uh, aan stellen. Voor, voor, en die mag zich dan helemaal 0,0 met voetbal bemoeien. Wat heb, je, wat heb je nou gedaan dat je, dat je zo'n zakelijk uh, vernuft hebt? <laughs> Behalve tegen een bal schoppen vanaf je zesde. Uh, ja, u, ja, heb, ja, ik weet niet. Ik vond het, ik vond het eigenlijk heel leuk. Worden. Toen ik met Nee, voetbal. ik begrijp wel dat het leuk is. Maar, maar waarom zou je jou nou aannemen, denk ik dan? Nou ja, uh, misschien uh, uh, heb ik wat goed gedaan aan de achterkant. Ja, ik denk het ook hoor. Huh? Misschien? Hey, maar oh, had ook wel, uh, de ambassadeur van, van de club misschien. Nee, maar, Zomaar. Ja, maar hij had geen... Uh, het was ge ja, hij ge ja, ge ja, had geen mascottebaantje. Ik bedoel, je liep niet met, nee. met, met, met een uh, nee. ding uh, in de rust uh, het publiek te vermaken. Je had echt, echt een baan. Ja, kan je wel zeggen. Je wel zeggen ja. En je moest echt beslissingen nemen. Ja, ja. Nou, dan, dat zou ik ja. de meeste voetballers niet aandoen. Toch? Nee, nee, maar ik kon het altijd wel... Het, het blijkt, dat weet ik zelf ook niet... maar dat ik wel redelijk uh, uh, commercieel creatief uh, ben. Um, en en, en dat, dat was ook heel erg leuk. Maar ik kon het altijd wel een beetje in het perspectief plaatsen... van de emotie die rondom zo'n voetbalclub hangt. En uh, ja, dat, dat was wel een voordeel... omdat ik vroeger al daarin uh, in geacteerd heb. Toen werd ik ook wat ouder. In het begin ging ik er ook in mee, toen wat jonger was... maar later werd ik wat ouder. En ja, dan vloor een keer een wedstrijdje. En dan dacht ik, ja, het is maar een wedstrijdje, weet je, in een seizoen. Dus ja. dan ging ik gewoon weer verder... En, uh, dat heb ik al, had ik als beleidsmaker ook. Dan was iedereen uh, na twee nederlagen helemaal in mineur. Maar het interesseerde me helemaal niks. Ik was alleen maar bezig om het stadion uit te breiden en al die plannen uit te werken. Helemaal goed. We spreken straks uh, met je over uh, die andere club waar je hebt gevoetbald. Uh, weet je wel, toen met dat bebloede dingetje om je hoofd. Ja. Ajax. Oh ja. Ja, mooi, hè? Ja. We, gaan even, we gaan even kort wat anders doen. Ja, het uh, ja, is een hele rijke, ingewikkelde even... show. Ja, uit, en en ja. nu is het dus tijd voor, uh, voor, voor ons radiospel. Want deze week ah. hebben we ons eerste shirt moeten bevuilen... met onze handtekeningen, want zo groot worden we bij Janne. Voor een echte die-hard-fan. Maar jij, luisteraar, kunt nu een t-shirt winnen zonder ons gekrast daarop. Eén quote, drie Nieuwsfeiten. Nou, Jan. Het echte Jannen-radiospel. Leg je het toch een keertje uit? Ja, uh, Jan, uh, we hebben ook een spelletje. Dat moet, hè? We zeg, worden moet, het moderne een moderne radio. Als je geen spelletje hebt, dan nee, doe je niet. Geen geen nee, okay. maar door, uh, je denkt, je zit te kijken, doen ze een spelletje. Ja, we moeten wel een spelletje. Het zit er niet uit. Nee, doe nee, het goed. nou maar gewoon. Ik dan zal het even uitleggen. Ja. Ik druk eruit uh, in het citaat dat je straks te horen krijgt. Dus er zitten drie nieuwsfeiten verborgen. Welke drie is de vraag? Als je het weet, bel 0800. 1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt de enige, enige, enige, enige, echte, enige, echte janne t shirt Dus ja, het is een heel Leuk zinnetje, daar zitten dus drie nieuw feitjes in verborgen. De kapouter heeft gigantische best gedaan met dat hele kleine schaartje van hem. Je hoort echt de knipjes niet, die kan ik je nou beloven. Nee. 08111, als je het weet en als je het niet weet, dan weet je het niet. Nou, laten we maar even horen. Het was uh, gratis reizen vandaag in de trein voor Gorgen Zorikjetta. Dat blijkt uit documenten die de NOS in handen heeft. Jezus, wat is dit slecht gekniptje? Onvoorstelbaar, zeg. Dat, dat maar, zeg je hoort het je nog één keer het dit brutswerk van die, van, die, van die verticaal gehandicapten horen? Het was gratis reizen vandaag in de trein voor Gorgen nou ja. Zorikjeta. Dat blijkt uit documenten die de NOS in handen heeft. Nou, Gorgen Zorikjeta, gratis in de trein. Dat blijkt uit documenten die NOS in handen heeft. Uh, 0800-1121, uh, we hebben aan de lijn Michel Michel, zeg het maar. Michel. Michel, zeg het maar. Nou, je moet even hier aan de buiten zitten. Michel, Michel, Michel, zeg het maar. Oh, sorry. Nee, geef niks, jongen. Doe maar rustig aan. We hebben alle tijd. We hebben de tijd, hoor. Jeugdheld Jan van Halse. Die Zit te De pleur is te vervelen. Ja. En ondertussen, dan... Nee, komt goed. Weet <laughs> je er nou? Um, ja, ik denk dat het, um, het gaat over het gratis rijden met het boekje van de Boekenweek. Ja, ja super, hoor. Lekker. Heerlijk. En Eén. het gaat over Jorgen Sorry Jorge Greta die niet vervolgd wordt. Twee. Eén, allemaal goed. Dat gaat lekker, man. En even kijken. De derde, die... Ehm. Um, documenten die de NOS in handen heeft. Nee, de derde weet ik echt niet, sorry. Yeah, nou, geef niet. Gaan wij, uh, ja, sorry, maar dan moeten we verder, Jan. Niks aan te doen. Ah, je hebt gelijk. Keihard. Dag Michel. Dag, Michel, dag, dag, dag, dag, sorry. Doei. sorry. Hoi, doei. Ja. Volgens mij hebben we de vrouw van Joop Verzeil op de telefoon: Josephine! Hallo, hallo. Hallo, Josephine, alles goed? Ja, leuk, je ganse leven. Ja, dat was leuk toch? Vond je het leuk? Ja, leggen kreeg wel water in mijn mond. Oh, meen je dat nou? Joop ook? Ja, heerlijk, daar zijn we dol op. Echt waar? Oh, oh, konijn, ja. Dus zo konijn? Nee, nee, nee, dat dan niet? Konijn met, is dat, dat is zielig. Ja, ja. Gans leven het zieligste Jezus. eten wat er is. Vind je niet zielig en ja, konijn wel? Gans in het konijntje nee, in konijn is zielig, Gans leven niet. Ja, ah, okay. je hebt gelijk ook. je gelijk ook. Joop te en... slapen, hè? dan uh, praten we wat zachter. En de, uh, ja, Joop slaapt oh, je, een we gaan een beetje zacht. Geef even de antwoorden, Jozefine. Ik ook in de trein met mijn boek. Nou, ja, ja, ja, ja. ja. En nummer drie was volgens mij de NOS die weet dat er 1,4 miljoen betaalden in de Nou, nou Sophie, je kan je een Janne T-shirt vullen met weer een T-shirt. Hoeveel, hoeveel is het? Zevende. We gaan helemaal lekker op het je. Het zevende T-shirt, dat... Is knap. Nou, uh, maar Joop wil wel jullie handtekeningen erop. Ja nou we zullen onze handtekeningen erop zetten. Ja, dat zeker we doen weten doen de we dat. Nou, geen probleem hoor. Ah, lief. Nou, nou, nou ik... Joost gaan we lekker slapen. Ontzettend en fijn dat je en, gebeld ja, weer. Heel leuk. Ja hartstikke ja, bedankt. Dag Joost dag. Dag. Dag. dag. dag. Muziek. Of zo, Wat een lekker stukje muziek van de Scorpions joh. Ja. Vind het lekker hè? Rock you like a hurricane was dit. Ik vraag niet hoe ik het weet, maar ik weet het. Nou, we doen bij ons namelijk hier aan. Uh... Yeah. Zo, waar Jongen jongen je dacht dat de Duitsers uh, veel ellende... De Duitsers, de Duitsers hebben veel ellende aangericht, maar, maar, maar dit, dit, dit slaat toch wel alles? Goed zo, gelukkig, uh, gelukkig kunnen we verder met ons leven en met dit prachtprogramma. En het gaat natuurlijk over onze sport, sportvriend. Hij zat vandaag bij Twente Feyenoord. En je vraagt je af wat er door de alwetende schedel van onze voetbalgoeroes spookte toen Feyenoord brutaal de overwinning wegsnijde. Gelukkig kunnen we het hem vragen in... Uh... Spurkte. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele nacht. Leo Driesen. Ja, een hele goeienacht ja, Jan, een hele goeienacht Jan en een ah, hele goede nacht Jan. Ha, ha, ha, met drieën. drie drieën. Drieën, hoe is dat dan? Dat is niet te geloven, Leo. Jij kent Jan van Alst. Nou, uh, ja, ik ken Jan wel een beetje, ja. Heb was van Ja, oké. Okay. Vertel eens even, hoe intiem zijn jullie al? Nou... Nou, dat, dat, dat, dat gaan we niet over de zinnen allemaal stellen. Maar uh, ik, ik, ik, ik loop al een tijdje mee. En Jan loopt i, i, net zo lang mee, zo'n beetje. Dus ja, we kennen elkaar wel van. Wat voor voetballer was Jan van Alvsteller, joh? Wat een topvraag, zeg. Dankjewel. Voor, uh, Jan was een, uh, was een, een dienende speler. Ja, ja, dat, dat noemen ze vaak mensen zonder talent, geloof ik, ja, ja, ja. ja. kraken. Een dienende spel, dat zou je maar gezegd worden, oh, zeg. Jan zeg. heeft alles, alles, alles eruit gehad ah. wat erin zat. Ja. Meer, dan ja. dan dat, meer dan dat, Leo. Ja, geloof ja. ja, ik. Kan, nou. kan de muziekje eronder ietsje zachter? Ja. God, Welk muziekje? Eerst de scorpions ja. en dan dit. Ik, ik heb dat hoor jij niet, maar er staat een soort van hele moeilijke ja. dampende beat onder ja. je altijd, Leo. We worden er niet oh, ja. goed van. We worden er echt helemaal niet lekker van. Hoe is het met een beetje, jongen? Alles goed? Ja, ik mag wel alles even. genoten dus, uh, vandaag op de tribune, was het mooi? Wat was mooi, wat? De wedstrijd. Leo. Oh, de wedstrijd. Je, je bent bij Twente geweest, zeg ik ja. net. Is ja. Het, nee. Je bent effect uitgewerkt. Wat, Wordt 50 kampioen. Wat gaat er gebeuren? Nou, wat, wat vooral mooi was, was, was, was uh, alles er roem en dran. Er werd uh, voor de wedstrijd uh, nog, nog uitgebreid nagestoken over wat er donderdag gebeurd is in uh, Gelsekeersel. Of liever gezegd wat er niet gebeurd is. En uh, er werd wel verwacht dat Twente er wel een beetje op zou uh, vliegen vandaag tegen Feyenoord. En revanche zou nemen nou, voor die toch smadelijke nederlaag. Pure frustratie. Die onnodige nederlaag. Nou, die neer. vooral te wijd is aan, uh, aan Steve McLaren. Want wat die voor beleid uh, voert bij de club, dat is uh, echt uh, voor Twente heel erg slecht. Oh, we hebben Rutte weggepest gepest uh, en nu beginnen met McLaren. Wat zeg je? We hebben weer gepest en nu beginnen met McLaren. Nou, we hebben Ruddenweg getest. Jullie hebben uh, een hetze gevoerd. En met name jouw collega Jan <laughs> Roos. Wel, nee, ik ben altijd aardig geweest voor de sließback. Hou ah, dat dus alsjeblieft even op, Oké, okay, maar goed. Hoe uh, heet het? Uh, uh, Jan uh, van Halsten. Uh, hier zegt uh, de heer toch hele nare dingen over, uh, over de coach van jouw uh, lieve club. Uh, wat, wat is dat? Nou ja, maar, uh, hij heeft wel een beetje gelijk natuurlijk. Kijk, ja. uh, de, de wedstrijd uh, Schalke tegen FC Twente is de wedstrijd van het jaar uh, in Oost-Nederland. Daar hebben ze ook vriendschapsbanden mee. En als je thuis met 1-0 wint... En je hebt de gelegenheid om uit, met 5000 toeschouwers uit Twente die meereizen, om daar de kwartfinale te bereiken. En je, je stelt dan twee spelers op die eigenlijk het hele jaar nog niet mee hebben gedaan. Ja, Barami dan wel, maar Leugens het hele jaar nog niet. Ja, dat is wel teleurstellend natuurlijk. Dat is wel, uh, wel vreemd. Leo, jij vindt uh, die McLaren een echte pannenkoek, hè? Wil je nog eventjes doorgaan? Nee, ik vind, ik, vind, ik vind het een heel aardige man, ja, maar, ik, ik, hij, hij, hij, hij, maar dat staat er los van. De, de manier waarop hij het professioneel deze week heeft aangepakt, dat kan echt helemaal niet. En ook wat er nog na de wedstrijd vandaag tegen Feyenoord gebeurde... Uh, de, dan moet de pers moet, moet eigenlijk gewoon aan het werk. En, en de kleedkamer blijft gewoon ruim een uur dicht... En McLaren is daar met de spelers uh, aan het, uh, in gesprek geweest blijkbaar. Maar dat heeft hij dan ruim een uur nodig. Dus hij denkt, nou, er komt dan komt wel wat op de persconferentie. Dan komt dan uiteindelijk de persconferentie, gaat Steve McLaren zitten. En dan zegt hij, it was a disappointed week. Uh, we lost three times. And I said to the guys, well, this can happen if you play in the top. Nou, een nou, hele zen, hoor. Heel erg zen. Heel erg... Het, uh, ja, maar heel ja, een het, ik wist helemaal niet dat Steve het, McLaren een Chinees was. Nee, het was echt... Het, was echt, uh, het sloeg helemaal nergens op. Jij Eerst zou zeggen, een allemaal straftraining. Hé, huh, wat? Allemaal straftraining, het veld op de rondjes lopen. zodat dat je klooi, dat idee. Nou, nee, ik zou die spelers niet eens de schuld willen geven. Ik wil nog even wat toevoegen wat een beetje onderbelicht is. Ik heb in, in deze week tijd enorm veel respect gekregen voor de Twente supporters. Want a, reizen ze met heel veel mensen inderdaad naar Gelsenkirchen toe... zijn daar positief gebleven, ook na die 4-1-nederlaag. Vandaag krijgen ze nog eens een keer een dompe bovenop... een teleurstellende wedstrijd tegen Feyenoord... en weer staan ze nog klaar de afloop om die spelers toe te juichen... Alle respect daarvoor. Hey uh, Leo, ik heb jou ja. uh, uh, aan het begin van de avond gesproken en toen zei je, jij moet die vraag stellen, ja. uh, iets met uh, trainers en voetballers wat los van elkaar staan. Ik weet niet meer wat die vraag nou was. Ja, nou, het is, ook wel, het is wel interessant, ik, weet, ik ben benieuwd wat, wat uh, Jan de Derde, uh, eigenlijk de eerste Jan, maar, bleef, maar goed, toch vanavond heeft hij de Derde Jan, wat hij vindt van mijn uh, stelling, dat uh, is dat, ik loop nu zo'n 30 jaar mee en ik heb het zien veranderen. In het begin, uh, toen ik kwam, had je in het veld slimme voetballers en je had aan de kant redelijk domme trainers. Die dan na afloop zeiden van, ja nah, ze hebben precies gedaan wat ik uh, gezegd heb, maar uh, in feite uh, maakten de spelers het op het veld uit. Nu tegenwoordig zie je aan de kant doorgestudeerde Trainers met allemaal handboeken en ze leggen het de spelers allemaal nog een keer uit. En op maandag zeggen ze weer wat ze allemaal fout hebben gedaan. En uh, dan wordt er zondag weer de wedstrijd gespeeld en dan gaan ze op maandag weer allemaal uitleggen wat er fout is gegaan. Maar het is een beetje omgedraaid Dus de trainers die zijn doorgetheoretiseerd en de spelers op het veld weten geen eigen oplossingen meer te bedenken. En dat is eigenlijk een beetje wat er anders is volgens mij. En Leo, uh, Jan ja. van Hal zit op het moment uh, uh, basketbal te kijken. Oh, ja, dat Jan dat een beetje uh, die, uh, die hield hem even niet meer vol. Je, wel, hoor. Nee. Je, wel, je, kan, je kan twee dingen tegelijk. Ja. Uh, wat klasken. vind je er nou van wat Leo net oppert? Ja, Leo heeft helemaal gelijk. Maar dat heeft ermee te maken, Leo. Tegenwoordig worden die, uh, die, die spelers die worden ook doodgetheoretiseerd. Ja, Dus, dat dus uh, En dat is een groot gevaar, is dat. want uiteindelijk moeten die spelers die moeten het doen. Ik heb het zelf ja. ook nog meegemaakt. En dan hoorde je een voorbespreking van een trainer... En je zat braaf te knikken en je liep het veld op en je stak de koppen bij elkaar. je zegt, nou zo gaan we het dus niet doen, we gaan het even anders doen. Wie was dat? Wie was dat? Nee. namen? En, en, en na afloop, dan uh, zei de trainer uh, bij de persconferentie... nou ja, de tactiek was uh, helder en uh, daarom hebben we gewonnen. En, uh, nou, ja, Wie was het? was ook geen enkel probleem. Wie was het? Uh, nou, er waren ja. er meerdere hoor. Nee, maar noem eens naam van zo'n trainer die jij zei van de groeten. Nee, dat, nee, nee, nee, nee, nee. dat, oh, dat is niet chic. dat is niet chic. Maar, like ja, nee, maar ziek ik programma. had vroeger ook... Ik heb met Fred Rutte nog gespeeld. Fred Rutte was zo iemand. Oh. Die zei dan van, nou ja, dat was een goed verhaal van die treden. Maar we gaan, we gaan iets anders doen, jongens. En dan, uh, nou, uh, uh, in de Jij verstond better. Fred Rutte? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En die had er verstand van, hoor. Kan ik je verzekeren. Echt nou, ja, ja. Het mooie, een mooi voorbeeld wat dat betreft. is Als je kijkt uh, naar in, in de jaren 70, het Nederlands elftal Onder 7. leiding van Fadronge uh, toen nog. Een zeer ermabel man. Ook maar weer die, aardig die, mond, die, ja. die, die was echt onverstaanbaar. Maar de spelers in het veld... Die regelde de, de wedstrijd en op een gegeven moment kwam de positie van vader ons een beetje onder druk te staan. Toen hebben ze toch een geweldige vriendschappelijke wedstrijd gespeeld Uit, uh, in, in, uh, tegen Noorwegen. En met 5-0 gewonnen en dan was de positie van de trainer weer gewaarborgd. Die spelers waren zo goed, die konden dat zelf regelen. Tegenwoordig ja. is het andersom, ja. helaas. Ja, dus ik wil nu even een slimme vraag stellen, Even uh, you don't mind. Ja. Het verschil tussen de laatste wedstrijd van Fredje Rutte hè, en die spelers van PSV en vandaag was wel heel erg bijzonder groot. Oftewel, wilden die spelers fret eruit kinkelen? Leo? Nee, daar geloof ik niks van. Nou, lekker. Ik dacht nee. dat ik heb wat te pakken. Nee, maar voetballers, en dat is, dat is wel altijd door de jaren heen hetzelfde gebleven... er is geen, er is geen sport zo geschikt om je, om je te verstoppen als voetbal... en er is geen sport om je weer te tonen als voetbal. En dat, dat, dat ligt in hele kleine dingen. En spelers die dan zeggen, ja, ineens loopt het weer en zo... Het zit hem in hele kleine dingetjes. De lach is weer terug, de druk is er vanaf. Ik begrijp het ook allemaal wel, want uh, de spelers waren echt en zijn allemaal helemaal gek van Fred Rutte. Daar geloof ik echt heilig in. Ja. Alleen, het ging niet meer. En, en, en, en de was... druk op de trainer werd te groot en dat vertaalt zich terug in het veld. En als dat man dan vertrekt, hoe erg dat ook is, dan kan het wel bevrijdend oh ja. werken. Ja, je hebt gelijk en dat op zegt op. dus helemaal niks... Ten nadelen van Fred nee, maar dat is een hele leuke man. En Mabel mensen. En een goede trainer. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel <laughs> jongen, want we gaan nog even over voetbal praten. <laughs> hey, wie wordt de kampioen, Leo? Uh, Ajax. Ja, he. Dankjewel. Het lukaku effect hè. Het lukaku effect Leo Driessen, dankjewel. God rusten. Oh, we ah. houden het kort vandaag. Nou, uh, we, willen, we willen nog even met iemand nou, ja, die verstand van voegel ook, uh, heeft, we, we, we, Nou, kom zeg. Jan, Leo is Jan, een... Jan van Halft, zelfsterk, hè, maar je doet het goed, jongen. Houd vol. <laughs> Leo, dank je. Leo Dan Dan je Leo. Leo. Doei. Doei. Goed, dat was Leo Driessen. Die je dodelijk beledigd hebt door zo snel met hem afsluiten nu. Snel met hem afsluiten. Leo is nou hij toch zo gauw beledigd. Nou, ik, hoor, ik, ik, ik, hoor, ik hoor die snik in zijn stem, hoor ik hoor. Nee, Leo, Leo, Leo. Jongen, jongen, jongen. Uh, we hebben trouwens nog steeds uh, de koning van de Kraakhelder-analyse. De keizer van het gestrekte been, de fluwelen manager de commerciële <laughs> hond. We praten verder met onze hoofdgast, uh, voetbalfilosoof Jan van Alles. We gaan het toch eventjes hebben over, over Ajax. Wat een mooie stapels allemaal, joh. Ja, ja, leuk, nee, ja, ja, daar zijn we van. We mooie moeten uitleggen titels. wie er is hier. Ja, totdat je de, de tent uitloopt, jongen. Nou, dus ik zou Radio 1 niet uit aanzetten nee. in je Dan <laughs> nee. Zeg je? Nou, dat viel toch tegen? Zo, zijn die weinig zeg. Ja, je dacht toch echt: zo'n nou, man heeft een wat te vertellen. Meneer geloof ik. en dat was bijna niet te verstaan, die nee, roze. Op bleek nee. Fred Rutte wel. Nou, echt. Nee, dat idee. Maar goed, uh, we ja, gingen Ajax. Ajax. Ajax ging, want ja. we, want we ja. natuurlijk net ja. heb je kaakhelder uitgelegd hoe dat zat. Maar dat Ajax, zei: joh, Wat is daar aan de hand, joh? Ajax is weer rustig, nou, joh. Nou ja, nu dat is het rustig, wel gaan, rustig. Man. Ja wel, maar het is toch vreemd dat er aan de hand is, dan. Ja, nee, maar het afgelopen jaar dat was, was het natuurlijk wel niet. een zooitje. Dat is toch een zooitje? Ja, hier. Hij zegt dat het een zooitje is. Kijk is jij is nou verbaasd? Ja, jij vond het wel meevallen. Nou, ik denk dat het is al een half jaar gaande. Maar, maar, maar Jan die vindt het nu opeens heel erg vreemd. Dus ik kijk even aan wat er dan... Wat, maar het dat is is nog, ik vind het al die tijd wel vreemd. Ja, oh. En ik dacht, we hebben nu eindelijk iemand hier in de studio... Ja, die, die daar misschien iets... Want die heeft ertussen gezeten. Die jongen heeft daar een tijdje gevoetbald. Nou. Die snapt misschien die club. Dus misschien kan hij ons uitleggen of dat normaal is daarom. Jan van Halst, ja. jij bent benaderd, hè? Ik heb wel gesprekken gevoerd daar, ja. Voor algemeen directeur Nee, nee, Nee, of technisch nee. voor technische zaken. Oh ja, de dus technische de, zaak, die, ja. Die, die, die job die Danny Blind uiteindelijk heeft gekregen? Ja, volgens mij wel. Het zat dan een beetje, beetje vreemd met ja, technisch hart en zo. Ja, en, het uh, punt was dus helemaal dat die, namelijk die functie was eruit door Cruijff. Ja, zoietsje. Maar door wie ben je toen benaderd? Door uh, mensen uit de Raad van Commissarissen. En, die, uh, ja, ik heb toen, uh, getoorde, en daar kom ik ook na, ik zal geen namen noemen, dus uh, dat zal ik hier ook niet doen. Nee, maar dit was Johan Cruijff niet. Ik heb gezegd dat ik geen namen noem, dus... Uh... Nee, maar Johan, die... Uh, je hebt wel vaker geïnterviewd, of niet? Ja, klopt. Cool. Ja, ja, ja, ja, maar het was ja, Johan niet. En David ook niet, want die, ik heb gehoord dat hij jouw nummer niet heeft. Het is Reumer ja. geweest. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Oh, ik heb hem gelijk, okay. hè? Ja, zag je dat, Jan? Dat is, daar, dat is nou eens even een stukje journalistiek. Nou, ja. zeg de, deze tafel, de onthulling, zullen we morgen <laughs> weer alle voorpagina's nee, van de krant halen. Ik bedoel, als, als je daar de afgelopen uh, maanden zijn er echt mensen beschadigd hè? Als je kijkt, los van wat je van hem vindt en zo, maar uh, Martin Sturkenboom bijvoorbeeld. Ja, dan kom je in zo'n wespennest terecht dat zelfs je kinderen bedreigd worden en zo. Ja, dan gaat we toch echt te ver hoor. Nee, we hebben we het over een voetbalclub hier. Nee, dat klopt wel. Hey, waarom heb je het toen niet gedaan eigenlijk? Ik, ik was net na Twente en ik uh, wilde niet meteen naar een andere club toe ik zat nog een beetje te twijfelen. moet ik niet in het bedrijfsleven gaan of, of moet ik toch nog in het voetballen blijven? en ja, gezien de onzekere situatie daar bij Ajax, dat, uh, dat ben ik, ik ben gewoon geen type van uh, conflicten en zo. ik ben een beetje softer type zeg maar. oh meen je dat nou? Ja, een beetje te, van, van samenwerken en zo. meen je dat nou? met je vertrouwen. Nou, dat, nou dan ben je hebt ja, ja, het verkeerd. Ja, ja. En, en heel veel middenvelders in Nederland die vinden dat uh, wat anders. die lopen nog steeds krom van je. in het veld is wat anders. oh ja, daar ben je dan een hè? He? dan is het gewoon. als ja, erop. Eh, hey, uh, maar je hebt het dus niet gedaan. Nee. Um, heeft het ook te maken dat je een twente hart hebt? En dat je bij Ajax heb je toen leuk gevoetbald? Maar ja. ja, nou ja, kijk, als je 17 jaar bij een club zit, wat ik had bij FC Twente, dan krijg je daar wel een uh, gevoel bij. Ja. Alleen, uh, ah, en als je dan meteen overstapt naar een ander, weet je wel, naar een andere club? Nee, dat vond ik niet gepast. En trouwens, vorige week hadden we hier een, een, een donkere cabaretier. Oh. Uh, tenminste, donker was hij zeker cabaretier, dat weten we nog steeds niet, want we hebben niet om hem kunnen lachen. Maar en, en die zei dus dat uh, Mark Rutte, de premier z'n excuses moet gaan aanbieden voor uh, het slavenverleden... Uh, of het verleden van Nederland. Dat hij sorry moet zeggen. En uh, nu, ik, uh, nu jij hier zit, uh, wil ik uh, als Ajax ziet... Ja. nog even sorry zeggen uh, dat jij toen naar de tweede bent verbannen. Ah, wat lief van je, zeg. Ja. Yeah. Wat lief. <laughs> ik heb even mijn excuus. Ja, gewoon aan jou van Eindelijk. Ja. Eindelijk is het uh, allemaal ja. weer goed. Ik heb zie je, nou in één keer je die je druk van ja. je schouders opvallen. Ja. Ja, ja, ja, heb je heerlijk. één keer in je leven geen reden om ergens excuus voor aan te bieden? doe je het wel. Maar toch. Weet je wat er gedaan heeft, dat was onder Ko hè? Ja, die vuile... Oh nee, we hebben hem net nog... Uh... Ja, ja. Nee, ik had er helemaal geen moeite mee. Alleen de manier waarop vond ik niet zo, vond ik niet zo netjes. Maar, nee, want jij ging douchen en toen zei je staat in de verkeerde douche, man. Je moet bij, het, uh, bij, <laughs> bij de pupillen daar dat staan. Kwam er bijna dit. Nee, ik moet zeggen, hij heeft het allemaal keurig verteld en zo. Maar, um, uh, en het ging nog niet eens om, uh, om Co-Adriaanse... maar ik kom daarna ook naar een andere club. Had ik zelf allemaal geregeld en dat gingen ze toen tegenhouden. En Wat was er elke alweer? Bruce Muze Kladbach. wat een leuke club. Fantastisch. Dan nou ja, sta zo, de derde ja, de of de ja, zo, hè? Je moet wel een beetje Geweldige ja. club, hè? Maar toen niet. Nee, nee maar, maar ze aan degraderen bijna. Nee, nee, nee. Echt niet? Ja, je hebt gelijk. Nou <laughs> ja, goed, Ajax 2 of. Boekje Muze Ja, maar je kwam weer terug, he. je kwam ja. en je zag en je overwonnen. En heel Nederland klapte voor je naar wie er bij ons thuis. Ja, ik overdrijf ja. een beetje. Nou, ja. ja. ja. ja. we zijn daarna nog kampioen geworden. En de deken nog gewoon, ja, het was leuk. Het was heel leuk. Het is allemaal heel lang geleden, man. Het moet even heel erg gaven. Ja, nou ja. Je, je, maar goed, hoe nou, gaat het je er niet aan het hart hoe dat nu gaat dan? Want daar begonnen wij eigenlijk even over. Het uh, uh, is toch wel een. Nou uh, ja, wat vind je nou. Nou, weet je, uh, ik vind het een beetje een schande voor de, voor het, voor de hele voetballerij. Want, uh, want iedereen kijkt er aan de buitenkant tegenaan. En iedereen denkt dat het overal zo werkt. Dus, uh, A, willen goede bestuurders, wij alle. Be, uh, uh, uh, uh, wat heel erg noodzakelijk is om dat, om dat voetbal zeg maar op een hoger niveau te brengen. Ja, die zeggen van ja, hier stap ik niet, uh, niet gauw in. Uh, ook niet bij andere clubs. Uh, sponsoren haken af, supporters die denken van nou hier naar nou, die club ga ik niet meer kijken. Zo. Omdat het zo'n zoortje is. Maar goed, het ja, uh, is gewoon je, pijnlijk. Het is gewoon simpel. In het leven moet je kiezen. Was je voor verhaal of was je voor kruif? Uh, nou, ik zal één keer mee kiezen. Meer uh, kruif omdat ik, Hij heeft sommige dingen en die herken ik wel een beetje. Hij zegt bijvoorbeeld uh, een, een topvoetballer of een topsporter. Maar hij, hij endt meer op een voetballer. Die is doordat hij altijd uh, in zijn voetbalcarrière heel snel beslissingen moest nemen. Denkt hij gewoon heel snel. En uh, altijd vanuit oplossingen. Ah, ja. En dat herken ik wel. En uh, hij wordt ook nog kampioen dit seizoen. Het zou best nog wel eens kunnen. Het is niet te geloven. Na zo'n jaar en heb ik het niet over de bestuurskamer perikelen, maar met name op het veld, want ze hebben een paar dramatische wedstrijden gespeeld. Nee, maar dat is het probleem, die hele competitie is dramatisch... dat je met zo'n baggerl kampioen kan worden. Ja, of hij is heel erg leuk. Maar het is een hartstikke leuk, man. Het is zo spannend. Een club in een competitie speelt nog ergens om. En dat was toch tien jaar geleden... Was dat niet zo? Na twaalf wedstrijden zag je al de... Ja, ik gebruik het woord weer, de afscheiding in de, hey, in de competitie. Weer de afscheiding in de competitie, Jan. Hebben we hem weer. We ja. gaan nog even voor het einde van deze show een nieuw woord voor Jan bedenken. Okay. Wat ja. ook afscheiding betekent, maar ja. niet zo wie klinkt. Ik, ja. ik hoor jou trouwens bij Studio Voetbal nooit over afscheiding praten. Dat is heel ben, Nee, nee, nee. Maar zo moet ik het maar een keer gebruiken. Maar wie wordt de kampioen? Ja. Ik denk toch PSV. Gooi hem in! Dames en heren, jongens en heren, meisjes, zegt Jan, luisteraar... het is niet te geloven, maar Jan van Halst, jeugeld en voetballer... die zegt dat PSV kampioen wordt. En daar heeft hij voorkomen ongelijking. Maar misschien wil Jan toch even uitleggen waarom hij dat denkt. Nou, eh, als je hè, puur kijkt naar de spelers... ze hebben echt eh, de beste spelersgroep. Hè, met Mettens en Metafs en Strootman. Dat zijn echt geweldig. Maar wij naalden hem ook. Ja, door... Eh, nou, Leo had het er net al over. Door allemaal gedoe met de trainer. En eh, nou, kakte dat een beetje in. zat er neer. Maar als je dan ze vandaag weer ziet voetballen met cocu en zo... Er staat gewoon een jochie, een van hun, hè, die staat langs de lijn. En dan krijg je hetzelfde effect, wat, wat Leo net ook zei... dat je voor de trainer toch een stapje extra doet. Het is schandalig, maar dat merk je toch een beetje. En uh, daarom denk ik dat, dat, dat PSV uh, volgende week wordt cruciaal. Hè? Dan, uh, dan krijg je eigenlijk tegen PSV. Ja. Ik denk dat PSV uh, gaat winnen. Maar er staat toch ook een jochie uh, in de arena, namelijk Frankie de Boer... die net... Uh, nou, wel... Ja, maar ook als je al kijkt naar Azen Ajax, heeft... vorig jaar heeft Ajax uh, na de aanstelling van Frank de Boer, hebben ze een heel goed half jaar gehad. En dat, dat resulteerde in een kampioenschap. Maar dat, is, uh, um, dat heeft zich niet doorontwikkeld. Ze hebben de eerste seizoen zelf van dit seizoen hebben ze echt dramatisch gespeeld. Ja, dat klopt en dat wel. viel me echt een beetje tegen. Ja, maar ook wel, hey, vind jij boerien ook zo goed? <laughs> dat is wel een bruikbare spits hoor Dat is wel een bruikbare spits, <laughs> een bruikbare spits. Maar Dat betekent voor... dat je geen talent hebt hè, waarschijnlijk Nee nee zelfs als je tien in de spelen bent Weet je wat wel handig is van Boeikien Je kan natuurlijk helemaal niet voetballen Maar je hoeft hem gewoon heel hard naar goal te schieten En je, schiet, je raakt hem altijd want die kerel is 15 meter hoog ja, nou weet je wat het voordeel is van in, vind ik. Als, als het elftal niet draait. En dat gebeurde uh, uh, regelmatig dit seizoen bij Ajax. Je hebt daar voorin wel een kerel staan. Ja, maar in dat een heb je zeker. Taal. We gaan even naar het nieuws van één uur, uh, Jan. Uh, we zijn straks bij je terug. Met een echt, kerel Jan, heb je staan. Wat zeg je? Een kerel. Een kerel. Wat? Mooi. Mooi, ja. Mooi.